Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Voetbalfans mogen toch regenboogvlaggen laten zien in het voetbalstadion in Boedapest, laat de UEFA weten. Er geldt wel een verbod in de fanzone in de Hongaarse hoofdstad, maar dat was een besluit van de Hongaren, niet van de UEFA. De UEFA schrijft in een tweet dat ze vandaag de Hongaarse autoriteit heeft laten weten dat de regenboogvlag niet politiek is en in lijn is met de regels van de UEFA klimaatorganisatie Urgenda gaat naar de rechter om een dwangsom te laten opleggen aan de staat. Dat zei directeur Minnesma in het tv-programma Buitenhof. Volgens haar doet het kabinet niets met het eerdere vonnis in de zaak. Dat bepaalt dat de Nederlandse staat veel meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De Chinese Mars Rover heeft nieuwe beelden en geluiden verstuurd. Te zien is hoe het wagentje op Mars afdaalt en vervolgens landt met een parachute. Er zijn ook beelden van het terugrijden naar het landingsplatform. Het wagentje landde vorige maand op Mars. Een paar dagen later stuurde het de eerste foto's. Inmiddels heeft de Chinese lander op Mars zo'n 236 meter afgelegd. De tweede etappe van de Tour de France is geëindigd in een overwinning voor Mathieu van der Poel. De etappe was een heuvelrit door Bretagne. In de finale moesten de renners twee keer de muur de Bretagne opfietsen. Bij de tweede beklimming versnelde Van de Poel op één kilometer van de top... en bleef iedereen voor. Door tien bonificatieseconden heeft Van de Poel nu ook de gele trui. En Max Verstappen heeft na die in Frankrijk vorige week... in Oostenrijk ook de Grand Prix van Stiermarker gewonnen in de Formule 1. Lewis Hamilton bezet de tweede plaats in het WK-klassement... met inmiddels 18 punten verschil. Het weer, er is kans op stevige buien vanuit het zuiden... met onweer, windstoten en hagel. In het noorden blijft het overwegend droog. Vannacht koelt het af tot de graad of 16. Morgen 23 tot 28 graden... met ook weer kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat file op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland. De vertraging is een half uur.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 Is de zomer van ZFM? Met nu? ZFM, Your Sun, Sea and Sand Summer Station. They said I needed something in my life. Said I was doing dumb shit all the time. Cause broken dreams won't bear your feels at all. I heard it was the wrong things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. can't control, believers, let's raise the toes, enjoy the show, yeah. dat show Cause no one can tell me All I need En hoor je nu overal. Ieder en normaal weer. That they let you feel I'm so One, time. One time. Laat me zien dat je slecht kan zijn Stalk jou de hele week online wacht oh, yeah. op jou oh. Je weet dat ik echt kan zijn Okay so ZFM It's fun. With avec moi. suis mes pas, suis part, pas, part, my part, my Sun, We'll be together forever young In the set of night When thunder rolls Crawl under covers And hold me close In your arms now I'm found In your arms There's solid ground When I feel Yeah. Pick me yeah. up again. Yeah.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 sta volano promesso a me perché ho voglia di un amore vero senza naamwaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 106.9. Dit is het zonnige ritme van ZFM. Zaterdagochtend Als hij daar loopt Mijn kleine jongen Wat wordt hij dan groot Gezicht als prof, Willen kosten wat het kost Limonade voor de toren Sta met kast Ieder achter en gedragen Gezicht als op. En dat maakt die jongens prof. Limonade voor de toren Laat die kopjes niet hangen jongens Zet een beetje druk Ga die bal zelf halen en zak maar iets terug Vrij lopen iets minder in de kluts Naar die kleine fles die beken, limonade In de rust gewoon opstaan en een handje voor de scheids En af en toe een blik naar je vader langs de lijn Of niet, maar wel gewoon door tot het eind Want je wordt een winnaar door je mentaliteit Zaterdagochtend, als hij daar lang Dan laat ik hem vrij, want hij lijkt op mij Ongelost, stijk langs de lijn Wat wordt hij dan gewoon Kleine jongens stiegen, dragen zich als lof Willen kosten wat het kost, niemand maakt. Zeg alsnog En dan maakt die jongens Niemand naden voor de tos Ik ben trots op je stunts en je acties Maar vooral je strijdlust en je passie En zo'n is een tikje overdreven En wat schattig en je weet het zelf best ook Het mag niet maar Gewoon genieten jongen, kom maar goed Echt, je bent een sympathieke knul geworden Soms een en soms een kampioen Met de ballen zijn voet op Zaterdagochtend En jij kan hier nog de winnende maken Als je daar loopt mijn kleine jongen Mijn kleine jongen. Met niet go. Oh, oh, oh. Kleine jongens die gedragen zich als prof Doen met regel iets doms En <laughs> Klein jongen Je vliegt ook vast nog wel eens vaker uit de bocht, Maar je grote broer is trots op jou Doe Kleine jongens die gedragen zich als prof Willen Primonaren voor de koor staan. Ideen achter en gedragen zich als toch, nog paard die ongersproof, primolen voor de koost.